Dankjewel, Rick Zaal. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom bij De Familie. En allereerst zullen de personages van vandaag zich even aan u voorstellen. Freek, uh, wil jij zoals gewoonlijk als eerste het spits afbijten? Um, Freek? Hallo Freek. Voorstellen. Doe maar geen moeite, het is weer zover. Ja, ik kan er natuurlijk de portfles bij gaan halen, dan heb ik hem zo weer aan de praat... ...maar eigenlijk vind ik het wel lekker rustig zo. Trouwens, tussen twee haakjes, ik ben Claire... ...alweer 19 jaar de wettige echtgenote van Willem de Zwijger hier naast me. Ja hoor, dezelfde die iedere zondagmiddag zo nodig voor de radio moet uitkraaien... ...hoe ontzettend veel die van me houdt. Maar dat zal er vandaag ook wel niet in zitten. Hm. Hoezo, praat hij niet? Praat meneer van Pinksteren niet? Nou, dan hoop ik toch wel dat hij luistert, want ik heb hem namelijk een heleboel te vertellen. Want de situatie is deze. Mijn naam is Thea van Ulft en ik ben voorzitter van de bewonersraad van de verzorgingsflat. waar ook mevrouw Van Pinksteren zich heeft ingekocht. De moeder dus van meneer Van Pinksteren hier. Nou, en daar wilde ik nu eens even een hartig woordje met meneer over spreken. Met ja, meneer um, Van Pinksteren dus. Dat, dat, dat komt straks wel, mevrouw Ulft. Oh, zegt u maar gerust Theo hoor. Dat praat wel zo gemakkelijk. Thea, vindt u niet? Ja, wij spreken onder ons altijd elkaar aan. gewoon komt met straks de voornamen ook wel, als anders. Thea. Oh. Want we bevinden ons op dit moment in de huiskamer van de familie. Oh, oh ja. En daar zijn eigenlijk alleen Freek, Claire en Nancy aanwezig. Oh, ik nog niet dus. Nee, u niet, Thea. Goed. Nancy, uh, wil jij misschien nog wat zeggen ja. voordat we gaan beginnen? Uh, ja, ja. Maar um, eerst wil ik even alle moeders veel geluk wensen met Moetys taak. Um, ook natuurlijk mijn eigen moeder. Ik hoop eigenlijk wel dat ze dat hoort, want die woont ganz ver weg en... Uh, wist je dat eigenlijk Moederdag dat het een Duitse uitvinding is? Ja, van Hitler, ja. Nou ja, kleertje! Nou ja, ik ben dus um, Nancy en um, heel erg verliefd op Freek. En dat is volkomen wederzijds. En ik ben daar zo zeker van, omdat mijn lieve Freekie dat elke zondag weer live voor de vp Radio radiomicrofoon bevestigt. Ten overstand van het gehele land. En ik denk dat ik met diezelfde wederzijdse liefde dit probleempje wel kan oplossen. Gewoon met, met liefde en niet met pot. Freek? Mijn lieve, lieve Freekje? Nog een kopje koffie, Freekje? Toen nou, je kan toch wel één kopje koffie nemen voor die gezelligheid? Toen nou. Doe het dan alleen voor. Alleen voor je kleine Nancy. Een kopje? Toen al. Laat maar, Nancy. Meneer van Pinksteren heeft zichzelf weer in een zijn spreekverbod opgelegd. Gewoon niet op reageren. Gewoon niet op reageren? Je hebt makkelijk praten. Maar ik kan daar niet tegen. Ik vind dat schrecklich, weißt du? Schreckelijk. Luister, Nancy. Je moet de man nemen met de lusten en de lasten. Die lasten ja. Maar ik heb me toch niet verliefd in een katholieke monnik? Zo was. Freekje, toen nou. al. Niet opletten, Nancy. Ik word er helemaal krankzinnig van. Ja, wat hebben wij hem gedaan? Zak maar, wij hebben hem toch helemaal niets gedaan? Meisje, daar gaat het helemaal niet om. Mijn echtgenoot, jouw vrijer, is boos. Boos? Maar waarom is hij boos? En waarop is hij boos? Hij is boos op heel de wereld, Nancy, op. Heel de wereld. Ze hebben dat is kans veel om boos op te zijn. Nou, dat is voor meneer hier geen punt, hoor. Daar zit meneer in het geheel niet mee. Ach, maar daarom kan hij toch wel spreken? Vloeken, schreeuwen, huilen, iets kapot laten vallen. Doe maar een lol, Nancy. Houd je een beetje in, ja? Die tijd hebben we gelukkig achter de rug. Maar dat lucht heel erg op. Zeker, dat lucht op. De Sophie's waren vroeger niet aan te slepen... 32 delige serviezen gingen er met gemak op een zondagochtend doorheen. Ja, en toen hadden we nog plavuizen. Nou, en dan kun je wel een potje breken. En dat allemaal tamelijk lullige dingen, hoor. Zak, dat het niet waar is. Niet waar? Freek, hier is mijn getuige. Nou ja, mijn stille getuige dan. Zo, we eten maar even vroeg. Dan gaan we vanmiddag gezellig naar het bos. Hoi, hoi, hoi, naar het bos... Mag mijn step dan mee? Papa, mag mijn step dan mee? Ja hoor, je step mag mee, liefde. Ja, Claire, ik had vanmiddag een afspraak. Ja, een afspraak? Met wie had je nou weer een afspraak? Wanneer doe jij nou ook eens iets met de kinderen? Straks kennen ze hun vader niet eens meer. Nou, je kent papa nog best, hè, meisje van me? Ja, papa. Als mijn step maar mee mag. Ja, maar luister dus. Papa had vanmiddag een afspraak. Jij had een afspraak met het bos. Met je kind hier. Ja, potverdrie. Oh! Oh, papa, vloek, dat mag niet. Vloeken mag niet, mama. Papa mag niet vloeken, hè, mama? Nee, papa mag niet vloeken. Mensen die vloeken kunnen eigenlijk niet uit hun woorden komen, Trude. Nee. Mag ik je bord even, Freek? Tse. Wat heb jij met die spinazie gedaan? Het lijkt wel... <laughs> ja, nee, maar, maar dat wordt het straks wel. Ja, ga jij ook nog een beetje meedoen, klein kind. En dat is geen spinazie. Nee, daar was ik al bang voor. Bij mijn moeder zag die groenten er toch heel anders uit, o, ga dan ga dan weer bij je moeder eten, Hannes. Wat is een lul, Hannes, mama? Dat is je vader, Trude. Oké, oh. oké. Okay, okay. En je moeder die kan spinazie maken. Dat is oh. geen spinazie. En jullie moeten geen ruzie maken. Nou, we maken toch geen ruzie, kindje. Ben je mal? Nee, je moeder en ik hebben een culinair gesprek. Oh. Over iets dat op spinazie lijkt. Het is geen spinazie. Het is koreaan Getsie. Oh. Getsie. Oh. Nou, dat is heel voedzaam. Voedzaam? Waar haal je dat vandaan? Uit de volkskrant. Dit is een vegetarisch recept. Je meent het. En het staat voor je neus. En het komt uit de volkskrant? Helemaal. Hoe vaak moet ik je nog zeggen dat je niet alles moet geloven wat er in die krant staat? Als die lui in de kroeg bedenken dat wij vegetarisch moeten eten, dan doe je dat meteen. Maar het is zo gezond. Van al die chemie in de tegenwoordige voeding wordt de mens maar heel agressief. Ja, en niet van deze smurrie. Koreaan zeewier, schat. Heerlijk, origineel, Koreaanse zeewier. Dat geeft het lichaam een innerlijke rust. In Koreaans zeewier zit eigenlijk alles. Zo alles? Nou ja, alles. De, ook vlees, mam? Ook vlees, lieverd. Maar ik zie geen vlees, mama. Oh, maar het zit er wel in, hoor. Ook al zie je het niet. Nou, daar word ik pas agressief van. Straks staat er nog in die krant dat je die krant zelf ook kunt koken. En dat doe jij het ook nog. Ik werk me heel de week rot. ...de ene klote klas naar de andere... ...de ene vergadering naar de andere... ...geen minuut rust, zeg maar. En dan een gebakken ei op maandag... ...omdat jij naar de Voscursus moet... ...en een gebakken ei op dinsdag... ...omdat je naar je beeldhoudcursus moet... Ja, mij hoor je er niet over, maar op zondag kan er toch wel gewoon vreten op tafel staan. Maar zeewier, Koreaans zeewier, dat is gewoon voedsel. Miljoenen mensen eten het iedere dag. Oh, moet je haar horen. Miljoenen mensen eten het iedere dag. Oké, okay. oké, okay, noem me er drie. Noem mij eens drie gewone mensen die dat ook op zondag eten. Nou, uh, nou, nou. Ja, die ken jij niet. Nee. Nee. Het lijkt wel oorlog. Ja, zeewier, omdat de Volkskrant het zegt. Waar is de wijn? Freek, als het moeilijk wordt, dan wil je altijd maar aan de drank. Ach, wat een gelul. Dat mag zeker ook niet van die krant van je. Zij, Trude, ga jij voor je vader eens de wijn halen? Die riet ik eraf, met Spaanse wijn. Mag papa wijn, mama? Jezus Maria, wat krijgen we nou weer? Papa mag wijn, zoveel die wil, schatje. Alleen, ik heb de nieuwe wijn niet gehaald. Het wordt hier met een minuut gekker. Helemaal niet. Bij dit gerecht wordt wortelsap gedronken. Dat staat in de krant. Wortelsap? Gadverdamme. Ik ben geen konijn. Is papa geen konijn, mama? En dat zei die toch? Ja. ja. En ik zal jou nog eens wat zeggen. Als jij het nog één keer in je kop haalt om dit geitenwolle sokkenvreten op tafel te zetten... Mama, mama, papa Dan... gaat weer gooien. Ik ja, ik laat weer gooien. Ik laat weer. gooien. daar gaan we weer. Oh nee, niet dat bord hoor. Dat oh. heeft ons geboot. O, botten, snee, dat vind heb ik niet leuk, hoor, nou. Freekje, heb jij 32 deles, delige serviezen... op een zondagochtend kapot Zeg maar, heb jij dat gedaan? <kwijnt> er zaakt niets. Wie zwijgt, stemt toe. En lullig is, Nancy... het lullige is dat de kinderen ook gingen meedoen. Het is niet waar. Het is wel waar... Arjan en Trude gingen meegooien. Ze dachten dat het een spelletje was. Oh, wat verschrikkelijk voor je. Ach ja, en toen zijn we maar op plastic servies overgegaan. Daar kon je meegooien, zoveel je wilde. En dan is de lol er snel af. Maar waarom schwijkt, mijn lieve? Weet jij het? Weet ik het ook. Ik vind het heel erg. En dan zo met moederdag. Dan moet een man, wie Freek, toch zingen en springen en dansen... dat hij überhaupt nog een moeder had... En, en dan moet hij haar overstelpen met liefde en cadeautjes. Onze Freek hier heb ik alleen maar zien dansen en springen wanneer hij cadeautjes van zijn moeder kreeg. Maar Freek is toch geen materialist? Oh, dat hoor je mij niet zeggen hoor. Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Maar er moet toch iets gebeurd zijn? Er schrijft toch niet zo altijd maar in alle talen. Er moet iets gebaseerd zijn waarom mijn lieve Vreekje zo boos op de hele wereld is. Ik weet het niet, maar hij heeft, sinds, hij heeft zijn kop gehouden sinds hij terugkwam van die bewonersraad van zijn moeder. Ja, daar moet iets gebeurd zijn. Maar wat? Wat doe zagst? maar wat? Meneer van Pinksteren, neem ik aan... Helemaal, uh, mevrouw... Uh... Nou, neem me niet kwalijk. Thea Ulft. Ik ben voorzitter van de bewonersraad. Ah. Nou, fijn dat u tijd vrij heeft kunnen maken om even een kwestie... of beter een probleem te bespreken. Nou ja, problemen zijn er om opgelost te worden. Waar wringt hem de schoen? Pardon? W wat is het probleem? Oh, ik dacht dat u even over mijn schoen wilde beginnen. Over uw schoen, hè? Ja, ik dacht, hoe weet die meneer van Pinksteren nu... dat ik wat sukkel met mijn linkerschoen? Of beter, met mijn linkervoet? Ja, die is vanaf mijn geboorte een beetje scheef gaan groeien. Ach. De dokter op het dorp, die noemde het een vrijersvoet. Omdat hij altijd één kant op wilde. Yes. Nou, en sindsdien moet hij door een uh, orthopedische oplossing gecorrigeerd worden. snapt u wel? Op die manier. Ja, inderdaad, op die manier. Ja, dus toen u vroeg waar vreemd hem de schoen toen dacht ik toch werkelijk even. No. Hoe kan die meneer Van Pinksteren? Nee hoor, jongen? nee, nee, nee. Nee. Ja. ja. Uh, u woont hier prettig. Juist, meneer Van Pinksteren. En dat wilden wij het liefst zo houden. Nou, aan mij zal dat niet liggen, mevrouw. Oh, zegt u maar Thea, meneer. Nee, Thea, dat is goed hoor. Ja, zo noemt iedereen me hier in huis. Bij Thea blijf je jong. Mevrouw, dat kan altijd nog. Ja, nou, aan mij zal het niet liggen, mevrouw... Uh, Thea. Uh, Thea. Ja. Nee, ik ben ervan overtuigd dat het aan u niet ligt. Maar het zal wel eens aan uw moeder kunnen liggen. Aan moeder? Inderdaad, meneer Van Pinkstrem. Dat heeft u snel begrepen, maar daar was ik al van overtuigd. Zoon en moeder, die begrijpen elkaar altijd als de beste. Vandaar dat ik u had gevraagd om even te komen. Wellicht komen we dan heel snel tot de oplossing van het probleem. Probleem? Ja. De, de, de, de, de, probleem, ik ben bang dat ik u niet helemaal begrijp, Thea. Nou, meneer Van Pinksteren, uw moeder is het probleem. Hm? Ja, ik weet, het is zuur om het te melden. Maar meneer Van Pinksteren, het is hem niet anders. Is moeder een probleem? Nou, dat is helemaal nieuw voor me. Nou, als zoon zou ik ook zo over mijn moeder praten. Ja, dat is heel correct van u. Als zoon zou ik mijn moeder ook niet laten vallen. Nee, dat zou ik niet doen. Maar ja, wij zitten er maar mee en... Ja, nou ja, wij zitten er mee om het maar eens bot te zeggen, hè. Maar, uh, mevrouw Ulft, uh, Thea bedoel ik. M moeder heeft een eigen flat, handje komt gekocht, zeg ja. maar. En bij mijn weten is ze heel onafhankelijk... Dus, met de beste wil van de wereld zou ik niet weten op welke manier moeder ook maar een probleem kan zijn. Ja, oh, meneer Van Pinkster, ik kan u niet zeggen hoe prachtig ik het vind dat u zo voor uw moeder opkomt. Dus, nou, dat zie je nog maar zelden tegenwoordig. Maar, meneer Van Pinkster, wij zitten er maar mee, hè? Ja. Ik en mijn vereniging die zitten er maar mee. Ja, natuurlijk, bij de kinderen staan de ouders, en in dit geval dan uw moeder, hoog in het vaandel. En dat respecteer ik ten zeerste, meneer Van Pinksteren. Sterker, daar wil ik niet op afdingen. Maar ja, in de praktijk moeten wij met uw moeder verder leven. Huh? U hebt, neem ik aan, de lusten. Maar ik en mijn vereniging, meneer Van Pinksteren, die hebben de lasten, hoe het ook went of verkeerd, Wij hebben de lasten, meneer Van Pinksteren. Ja, ja, maar, maar... Nou, laat me nou even uitspreken, meneer Van Pinksteren. Laat me nou even uitspreken. Ik was zo lekker op gang toen al. Nou, wij proberen hier in huis er het beste van te maken. En ik kan u zeggen dat dat best moeilijk is. Want dat weet u zelf ook wel. Het zijn niet de eerste, de besten die hier een flat komen kopen. Nee, wij hechten hier aan een bepaalde vorm van leven. Wij vinden dat we dat hebben verdiend. Wij hebben, en dat durf ik met mijn hand op mijn hart glashart te beweren... ...wij hebben dit land de welvaart gebracht. He? Dat de nieuwe generatie daar niet mee weet om te gaan. Dat, meneer Van Pinksteren, dat is een heel ander verhaal. Ja. He? Dat wij de sociale zekerheid als strooigoed hebben uitgestrooid. Zwa, meneer Van Pinksteren, het zei zo... Maar wij willen in alle rust zien hoe die welvaart naar de kroppen gaat. In onze zelfgekochte rust willen wij dat zien. Nou, nou dat is al niet te veel gevraagd, meneer Van Pinksteren. Dat is toch, dat is toch niet te veel gevraagd? Bent u klaar, Thea? Ja. Ja, ik ben klaar. Mooi. Maar wat heeft dat met mijn moeder te maken? Nou, kijk. Uw moeder die houdt zich niet aan de regels. Uw moeder schept verwarring. Uw moeder... Die veroorzaakt onrust. En dat zijn we hier niet gewend, meneer Van Pinksteren. Dat zijn we in dit huis niet gewend. Nou, en denk niet dat wij hier op een eiland leven, meneer Van Pinksteren. Wij staan zo goed en zo kwaad als dat kan... ...midden in de maatschappij. Maar uw moeder, die maakt er een potje van. Ook zij heeft de regels van de vereniging ondertekend. Zij weet, zij weet waar ze aan toe is wanneer ze hier een appartement koopt. Dat ja, weet ja, ze. Ja, u doelt op dat incidentje een paar dagen voor koninginnedag. Oh, toplesson wanneer dat binnen de perking gebeurt. Dan zien we dat door de vingers. Echt, ik zie dat... Nou... Eerlijk gezegd, ik zie dat liever helemaal niet. Maar ja, zwa, zou ik bijna zeggen. Ja, boom de 70 kan ik me wel iets appetitelijks voorstellen. Maar ja, nogmaals, dat is een kwestie van persoonlijke smaak. Nee, daarvan ik en mijn vereniging helemaal niet over. Nee, het gedrag van uw moeder is... Ja, hoe ik dat nou toch? Zing, het is... Het is extremer. Extremer? Pardon, extremer, ja. Nou, stel je voor, uw moeder... ...die heeft buiten onze vereniging om... Een lotto georganiseerd. Ach, voetballen neem ik aan. Nee. Ja, je zou het niet nee. zeggen, maar moeder is gek op voetballen, zeg maar. Dat is bij de benen van Abel Lentstra begonnen. En nee. sindsdien is ze op voetbalbenen blijven vallen. Nee, nee. En nee, ook altijd meedoen aan de toto. Ja, iedere woensdag weer. Kijk, we konden het nee. doen, hè. Mijn vader had een leuke slag in Indië geslagen. Nee. Dan op de beurs. Nee. En moeder wilde niet achterblijven. Dus die was een fanaat van de lotto en de toto. En moeder zocht eigenlijk het geluk... Wat ze bij vader niet kon vinden. En vandaar moeders affiniteit met zoiets als de lotto, begrijpt u, uh, Thea? Razend gek op spelletjes, zeg maar. Maar uw moeder die organiseert hier in huis de doodlotto. Sorry? Ik, ik bedoel, pardon Thea, de, de doodlotto? Ja, inderdaad. De, sorry hoor, de doodlotto. <laughs> origineel. Ik bedoel wat erg, ach. Uh, hoe gaat dat dan? God, meneer Van Pinksteren, dat u het nou nog niet begrijpt. Kijk, de bewoners die gaan wedden op welke dag er een bepaalde bewoner doodgaat. Dus ze moeten raden wie er wanneer doodgaat. Dat nou, klopt, meneer Van Pinksteren, dat klopt helemaal precies wat u zegt. Zo, dat is nog een hele gok. <lacht> jawel, jawel. Uh, en uh, u staat ook op die lijst? Uh, jawel, ik sta ook op die lijst. Ja, ja nou, niemand is toch onsterfelijk, meneer Van Pinksteren. Nee, nee, nee. Men heeft ook op uw gewet, Ja, zeg maar. op mij hebben ze ook gewet, ja. Zoals u hoort, ik heb nogal last van astma. Ja, je kan er honderd mee worden, maar ja, het is pastig blazen. Maar ja, doe even alle gekheid op een sokje, meneer Van Pinksteren. Dergelijke spelletjes hier in huis, die kunnen wij niet hebben. Ook niet volgens de reglementen. De reglementen? Ja, de reglementen, ja, ja. Die heeft uw moeder ook ondertekend. En met die doodlotto is voor ons de maat vol. Meneer Van Pinksteren, uw moeder moet hier weg. Weg? ja. Weg? Hoe stelt u zich dat voor? Ja, moeder is een vrij mens, zeg maar. Wij, meneer Van Pinksteren, wij hebben een naam op te houden. En door die fratsen van uw moeder zouden de prijzen van de flats wel eens kunnen kelderen. En meneer Van Pinksteren, dat kunnen en dat willen wij hier niet hebben. Dat moet u moet toch kunnen begrijpen? Die doodlotto van uw moeder, die heeft bij ons subiet de deur dicht gedaan. Nou ja, Thea, meneer luister van nou. Meneer Van Pinksteren, bij onze vereniging zijn vele potten te breken. Wij staan open voor elk enthousiast initiatief. Maar een doodlotto, dat gaat ons te ver... ...veel te ver. Ja, maar lu luister nou toch, er is toch, toch, toch nog wel over te praten, hè? Hmm. Jezus Maria, overal wordt gepraat. We zijn toch redelijke mensen. Ik bedoel, moeder is toch geen zetstuk? Uh, nee, nee, nee, uw moeder is geen zetstuk. Uw moeder, dat is een gevaar voor onze gemeenschap. Ik en de vereniging, ja, waar ik dan dus weer voorzitter van ben, meneer Van Pinksteren, ...waar ik dan weer voorzitter van ben, die moeten haar niet meer. En ze heeft per slot ook nog een eigen huis... Ja, wat bedoelt u? Mijn moeder heeft een eigen huis, daar woon ik. Nee, meneertje, volgens uw moeder zou het huis zo groot zijn... dat ze er zelf ook nog wel met al daar spullen ook nog wel in past. Ja, zeg, luister eens even. Ja, kijk, maar ik dat... en mijn vereniging nee. hebben... Meneer Van Pinksteren, luister ja, maar... eens. laat ja. me hem uitpraten, ja. ja. Nou, ik en mijn vereniging, die hebben in de vergadering bijeen besloten... dat u over uiterlijk één maand... ik zeg één maand, voor uw eindmoeder gaat zorgen. Ja, maar luisteren. Zo niet! Dan volgende maatregelen. Hem. Hebben wij dat, meneer Van Pinksteren? Hem. Hebben wij dat... Ja, ja. Mooi, meneer van Pinksteren. Daar is dan afgesproken. Nog een kopje koffie, Freekje? Toen nou. Je kan toch wel een kopje koffie nemen voor die gezelligheid? Toen nou, doe het alleen voor... Alleen voor je kleine Nancy. Een kopje, toen nou. Laat nou maar, Nancy. Dadelijk gaat de telefoon en dan moet hij wel praten. Let maar op mijn woorden. Ah, daar gaat hij al. Dat is... Dat zal je lieve moedertje zijn. Ja, neem nou op, Johannes. Freekje, de telefoon. Schiet nou op, Freekje. Ik kan stout. het aannemen, hoor. Ja, ja nou... Hallo, moeder. Ja, wat een prachtige dag, hè. Nou, ik kom eraan, hoor. Wie eraan komt? Ik. Ik kom eraan, moeder. Nee, over een half uurtje ben ik bij u. Dan maken we er dus samen weer een gezellige en feestelijke middag van. Waarom? Mampel, dat weet u best. Nee, natuurlijk ben ik niet jarig. Nee, nee, u ook niet. God, dat weet ik ook wel. Nou, doe toch niet zo stom? Nou, nee, sorry. Nee, mam, sorry. Nee, mama. Nee, oké. Okay. Ik, nee. ik zal het nooit meer zeggen, echt. Hand erop. Nee. Maar luister nou eens. Ik heb al mijn afspraken afgezegd en ik heb het restaurant gebeld. Voor de tafeltje bij het raam. Uw tafeltje, zeg maar. Mama. Mama, het is vandaag moederdag. <tie> Hè? Ja, een pest, aan moederdag? Dat heeft u heel uw leven al, een hekel aan moederdag. Ja, ja. Zeg maar, verleden jaar hebben we nog zo gezellig gegeten aan de tafeltje bij het raam. Jawel, toen was het ook moederdag. Zeker weten. Nee, de tweede zondag in mei. We aten spinazie. Wie was er dronken? Ja. Ik? Ja. Ach, mam, ben je mal? Niks hoor, niet waar. Nee, twee flessen. En vier wodka. Mam, ik had het gewoon een beetje aan mijn maag. Nee, nou niet meer. Zeg, nee, Luister nou, eens. gaan we vanmiddag nog naar het restaurant? Want ik heb... U hebt al een afspraak? Nou, dat is mooi. Op moederdag maakt u een afspraak. Nou, dat zal ik onthouden. Dat zal ik onthouden. Wat? Huh? Ik zeg dat ik dat zal onthouden. Huh? Wat? Huh? U gaat met. Ja, de Joost, die glazen wassen. Ja, ja, nee, die ken ik. Joost, de glazen wassen. Op moederdag. Huh? Ja, ja. Uh, wat te u heeft wat te vieren. Huh? Ja, de mevrouw, Ulf is dood. Wie is er dood? <lacht> ja, mevrouw Ulf tegen ja, Ulf. Die heb, ik, die heb ik pas nog gezien. Ja, dat nee, want Ze was op keukenvakje gekomen, de lamp er geweest. En toen ging het is op het Ja. En is op het Op het trapje? Ja, nee, dat moet ze ook niet doen op die leeftijd. Nee. Nee. En, en nou hebt u uw eigen lotto gewonnen. Ja. Ja, moeder zegt dat het niet waar is. Ja, het was een hoog in, dat was een hele slechte lotto. Ach. En het was nog zo'n flink mens. Ah, moeder, dat meende ze toch niet? Nee, nee, dat, nee, dat weet ik zeker, nee. Ze kunnen u toch niet zomaar uit uw huis zetten, nee? Nee, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. U zou nog liever in zo'n kartonnen doos gaan wonen, mam. Doe niet zo gek. Als de nood aan de man is, kunt u best een paar nachtjes hier logeren. U hoeft toch helemaal niet in een doos? Ja mam. Uh, ja, Mama, uh, u, u gaat ophangen? Ja, nee, Ik vind Ja, nou ja, dag. Een prettige dag. Zeg maar.